Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Zwaardere straffen voor strandrellen in de hoek van Holland. Goma lijkt in handen gevallen van de rebellen. En Turkije zegt dat de NAVO-patriots gaat leveren. Vanmiddag wolkenvelden, ook af en toe zon. Er waait een zwakke tot matige wind boven land. Vrij krachtig is de wind in de kustgebieden. Temperatuur die stijgt naar zo'n 12 graden. Morgen dan is het bewolkt, valt er wat lichte regen... en dan wordt het ongeveer 10 graden. Het aantal verdachten van de strandrellen in Hoek van Holland... heeft in hoge beroep een zwaardere straf gekregen. Zes hebben van het gerechtshof in Den Haag een gevangenisstraf gekregen. En een zevende deelnemer aan de strandrellen krijgt een taakstraf. Een achtste is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Het hof liet vooral het geweld tegen politieagenten zwaar wegen. Het geweld dat is gepleegd tegen de, tegen de politieagenten... en het aandeel van deze verdachten in het geweld... dat is zo ernstig en hun aandeel is zo groot... dat niet volstaan kon worden naar het oordeel van het Hof... met de straf die door de rechtbank was opgelegd. Volgens het Hof vreesden de agenten voor hun leven. Daarom zijn de gevangenisstraffen gepast. Het strandfeest Sunset Grooves in Hoek van Holland... in augustus 2009 was dat, liep helemaal uit de hand. Er kwamen veel meer mensen op af dan de politie had verwacht. En agenten losten schoten toen ze werden ingesloten door ruilschoppers. Daarbij kwam één feestganger om het leven. De bewoners van het woonwagenkamp in Waaleren in Brabant... hebben vanochtend gesproken met de burgemeester van Waaleren. Het was de bedoeling de lucht te klaren. De sfeer was namelijk gespannen sinds een brand in juni... waarbij het gemeentehuis van Waaleren in vlammen opging. Verslaggever Theo Verbrugge die mocht niet bij het overleg zijn. Maar Theo, jij hebt wel de woonwagenkamp bewoners na afloop gesproken. Toch? Ja, die heb ik gesproken, dat klopt. En die waren erg uh, teleurgesteld. Een gesprek trouwens wat ontzettend lang geduurd heeft. Meer dan twee uur. Twee uur en een uh, kwartier. Terwijl er maar een uurtje vooruit was getrokken. Mm -hmm. Nee, ronduit uh, teleurgesteld. Ze zeggen, we komen niet dichter bij elkaar. De burgemeester heeft negatieve uitspraken gedaan uh, over ons woonwagencentrum. Uh, hij wil hebben dat het uh, eventueel een gewone woonwijk wordt. En dat stuit ze heel erg tegen de borst. Hij heeft geen enkele excuses aangeboden over hoe hij gesproken heeft over woonwagenbewoners in de, in de media. En dat stelt ze enorm. Enorm Ze overwegen zelfs uh, om aangifte te doen van uh, discriminatie. Of het zover komt, moeten we nog maar even afwachten. Ze hebben ook gezegd, andere woonwagenwoners verspreid over het land. Maken zich erg zorgen over wat er hier in Waleren gebeurt. Er wordt naar ons gewezen als het gaat over de brandstichting van het, uh, van het gemeentehuis. En uh, er zouden allerlei dingen gebeuren op het woonwagenkamp. Wat niet door, uh, door de vingers gezien kan worden door de politie. Vandaar heel vaak uh, controles daar. En andere woonwagenwoners zouden bereid zijn om hier naartoe te komen om te demonstreren. En, en de woonwagenwoners zeggen, hè, er worden verbanden gelegd tussen die brand in het, in, in het stadhuis, het gemeentehuis. Een verband wat er niet is. Nou, het verband wat er volgens justitie, als je sommige bronnen moet geloven, wel is in ieder geval. Zij zeggen per definitie dat is zeker niet het geval. We hebben er helemaal niets mee te maken terwijl wij er wel op aangekeken worden. En de burgemeester neemt eigenlijk het niet voor ons op. Waardoor wij hier zelfs af en toe niet het, het dorp in durven te lopen, omdat we erop aangekeken worden. En, en, en hoe nu verder? De aangifte, daar denken ze nog over na? Daar denken ze nog over na. Ze denken nog over na om hier te gaan demonstreren in Waalre. De burgemeester zegt uh, zojuist in een verklaring. Hij wilde alleen maar een verklaring geven. Hij wilde er geen vragen over beantwoorden. Uh, ik heb uh, wel betreurd dat er sommige uitspraken van mij in de media zijn gekomen... die misschien niet altijd goed overgekomen zijn. Uh, maar hij beeldt niet echt zijn excuses daarvoor aan. en zegt, wij zijn op de goede weg. We zijn met elkaar in gesprek en dat moeten we vooral uh, blijven. Is er niks maar, afgesproken over een vervolggesprek of zo? Ja, dat nou, zal ongetwijfeld een vervolggesprek komen. Dat hebben beide partijen eigenlijk wel, wel gezegd. Maar om nou te zeggen dat de lucht hier geklaard is... dat kan je na dit gesprek zeker niet concluderen. Theo Verbrugge vanuit De Dank je In het oosten van de Democratische Republiek Congo... heeft de rebellenbeweging M23 de stad Goma ingenomen. Dat zeggen journalisten die ter plaatse zijn. de van is Kees Broeren. Hij zegt dat ze in ieder geval een groot deel van de stad in handen hebben. Mijn indruk is dat het grootste deel, het belangrijkste deel van Roma inderdaad uh, gevallen lijkt te zijn aan het einde van deze ochtend. In het begin van de ochtend kwamen wij aan uit het rebellengebied in het noorden van de stad. We konden toen absoluut niet verder. Er werd enorm gevochten, met name rond de luchthaven en in het centrum van de stad. Maar voetje voor voetje, meter voor meter, zijn we toch de afgelopen uren steeds dichter bij Goma stad gekomen. En op een gegeven moment kreeg het zijn dat de weg veilig was, dat de weg in elk geval door rebellengroepen uh, werd gecontroleerd. En dat bleek ook zo te zijn, want voor het dus toen stonden we, waar we nu ook zijn, aan de oevers van het Kivu-meer in het zuiden van Goma-stad. En het belangrijkste deel van Goma-stad lijkt daarmee inderdaad onder controle van de rebellengroep M23. Veermedewerkers medewerkers zei eerder ook dat de rebellenbeweging het vliegveld in handen heeft. Zondag namen de rebellen de stad Kibumba in en toen rukten ze verder op richting Goma, dat is de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu. Media mogen vanaf 1 maart de stem van verdachten in de rechtszaal uit gaan zenden. Dat heeft de Raad voor de rechtspraak bekendgemaakt. Met die nieuwe regel kunnen journalisten een completer beeld geven van rechtszaken, zegt de Raad. Voorwaarde voor het uitzenden van een stem is dat namen niet te horen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door die te wissen of te vervangen door een geluidssignaal. Dat staat allemaal in de nieuwe persrichtlijnen van de rechtbank. Advocaat Richard Korver vindt het laten horen van stemmen niet zo'n goed idee. Nou, als u bijvoorbeeld uh, de zaak Robert M. neemt... want daarin werd bekendgemaakt dat die richtlijn komt. Overigens is die richtlijn verder nog nergens te vinden. Dat is ook een beetje curieus. Uh, maar Robert heeft een hele specifieke stem. Uh, die herken je uit duizenden. En ik kan mij voorstellen dat mijn cliënten... liever niet met die stem worden geconfronteerd. Als de verdachte nou bezwaar maakt tegen het opnemen... en het uitzenden van zijn stem... dan kan de rechter dat verbieden... of beslissen dat de stem moet worden vervormd. Dit is het nos journaal. het Dorald Megens... Amerikaanse minister Clinton en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... spreken vandaag in Israël met premier Netanyahu over de Gazacrisis. Clinton heeft daarvoor een bezoek aan Zuidoost-Azië afgebroken. Een delegatie van ministers uit Arabische landen en Turkije... is in de Gazastrook om solidariteit met de bevolking daar te betuigen. In het gebied vielen vannacht vijf doden... waarmee het dodental in de Gazastrook op 110 komt. Vannacht werd het hoofdgebouw van de Islamitische Nationale Bank... door een bombardement verwoest. In de loop van de ochtend zijn zo'n 60 Palestijnse raketten in het zuiden van Israël neergekomen. Daarbij is een militair licht gewond geraakt. Het Israëlische dodental staat nog altijd op drie. De NAVO is het in principe eens geworden met Turkije over de levering van Patriot-raketten. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de gesprekken over de levering in een laatste fase zijn. Bram Vermeulen legt uit waarom Turkije die Patriots wil hebben. Patriots zijn uh, verdedigingswapens. Dus geen wapens om uh, bijvoorbeeld een no-fly zone uh, in het noorden van Syrië te bewerkstelligen. Of een bufferzone af te dwingen waar Turkije al zo lang op hoopt. Vanwege die al maar groeiende vluchtelingencrisis aan deze kant van de grens. Het is dus vooral bedoeld ter versterking van die 900 kilometer lange grens tussen Syrië en Turkije. Ik was afgelopen week nog in uh, de Turkse grensplaats. Jelan waar eigenlijk niet meer dan een grenshek en, en, en een spoorrailtje uh, Turkije van Syrië scheidt. En daar kunnen de kinderen in het dorp gewoon handenvol met granaatscherven, met kogelhulzen aan je laten zien. Die allemaal vanuit Syrië de grens overkomen. Uh, je ziet daar kogelgaten in de muren, de ruiten die uit hun sponningen vliegen. elke keer als daar een bom valt. Uh, met andere woorden, de Turkse grens verdient gewoon hmm. versterking. Zeg je, maar het is toch niet zo dat de raketten nu op, op Turks grondgebied vallen? Nee, want die Patriots zijn toch vooral wapens om uh, lange afstandsraketten uit de lucht te plukken. Uh, ze zullen dus ook niet zomaar worden ingezet. lijkt mij op het moment dat er bijvoorbeeld een mortier afzwaait of een kogel de grens uh, overkomt. Uh, ik denk dat, dat je die inzet van de Patriots vooral uh, moet zien als symboliek. Uh, het veiligheidsprobleem dat Turkije heeft langs de grens met Syrië... is niet alleen een Turks probleem. Daar hamert de Turkse regering al maanden op. Het is een probleem van de hele NAVO. Turkije is NAVO-lidstaat. Wat je vandaag dus ziet is een internationalisering van de crisis hier aan de grens. Het is gewoon een tandje erbij. Een afrondende fase zijn die gesprekken. Dat betekent dat het in de loop van de dag duidelijk kan zijn? Ja, uh, en de enige drie landen die uh, Patriot-raketten hebben in hun arsenaal zijn Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. En het zal dus niet voor het eerst zijn dat er Nederlandse Patriots hier langs de Turkse grens komen te staan. In 2003 is dat ook gebeurd toen uh, Amerika Irak binnenviel. We begrijpen dat de NAVO-landen het nu eens zijn over de levering van die Patriot-raketten. En dat het officiële verzoek van de Turkse kant voor levering nu in de maak is. En dat we dus spoedig wellicht Nederlandse soldaten en raketten hier kunnen verwachten. Bram Vermeulen in Turkije was dat. Overheidsinstanties en deurwaarders stellen bij een beslag op loon of uitkering... de beslagvrije voet vaak te laag vast. En daardoor houden burgers te weinig geld over om van rond te komen. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Als er beslag wordt gelegd op iemands salaris of uitkering... moeten mensen wel geld overhouden om van te kunnen leven. De hoogte daarvan is wettelijk vastgesteld op 90 van het bijstandsniveau... Maar omdat schuldeisers vaak niet alle gegevens hebben over de situatie... leidt dat vaak tot nieuwe betalingsachterstanden, zegt de ombudsman. Hij roept burgers op hun beslagvrije voet beter te laten controleren... en bij misstanden aan de bel te trekken. Consumenten zijn deze maand pessimistischer geworden over de economische situatie, zegt het CBS. De index van het consumentenvertrouwen daalde vijf punten naar min 37. Consumenten werden veel negatiever over hun eigen financiële situatie... en de algemene economische situatie in het komend jaar consumentenvertrouwen werd gemeten in de week dat er veel onrust was... over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Inmiddels geschrapt onderdeel in het regeerakkoord. Consumentenvertrouwen ligt nog wel boven het dieptepunt. Dat was min 40 en dat werd afgelopen zomer bereikt. In Amsterdam is het beeld het lievertje omvergereden door een vrachtwagen. Stuurder reed achteruit en zag het beeld op het spui over het hoofd. Het lievertje is door de klap uit de grond geslagen en beschadigd geraakt staatssymbool voor de Amsterdamse straatschoffies. Lievertjes is gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Karel Kneulman. staat sinds 1960 op het spui. Nu is niet meer. Het was overigens een Duitse verhuishouding met de tekst... weer bewegen etwas, dat kan je wel zeggen. Het beweegt ergens nog niet, daarom is de verkeersinformatie. John Bakker. Het beweegt niet op de 12 van Utrecht naar Arnhem... bij knooppunt Maanderbroek, twee kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij... En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Westerlee, twee kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. John, Dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Zwaardere straffen voor strandrellen Hoek van Holland. Goma lijkt in handen gevallen van de rebellengroep. En Turkije zegt dat de NAVO-Patriots gaat leveren. Elf overeen geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV weer hier op Radio 1. Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen meteen met Corné Mulders, de directeur van Albert Heijn België. De grootgrotte wil daar aan het eind van het jaar elf winkels hebben geopend. In de praktijk speelt zich deze week af in de welzijnssector. Verslaggever Ingrid Koning is bij een opvanghuis voor jongeren in Groningen. Iets wat voor de 23-jarige Hoerda, die daar woont, heel goed uitpakt. Het komt allemaal wel goed vooruit. Ja, persoonlijk, qua therapie, dat soort dingen. En uh, qua school, qua... Ja, eigenlijk op alle gebieden eigenlijk wel. Dus uh, ja, dat is gewoon, het is wel beter om hier te wonen, inderdaad. Dus je echt aan jezelf wil werken. Na halftweesestand.nl, de stelling dan, het is goed dat koffieshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. Het einde lijkt nabij voor de Wietpas. Minister Opstelte van Justitie wil dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe ze omgaan met koffieshops en drugsoverlast. Volgens Opstelte is de Wietpas overbodig geworden omdat overlast voor drugstoeristen duidelijk is verminderd. Um, wat vindt u van die stellingen? Het is goed dat coffeeshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. Bent u het eens of oneens? Sms dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800 1101. www.stand.nl is een website. Kunt u eens of oneens achterlaten. Hetzelfde geldt via Twitter, maar doe dat dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Na Hema, Zeeman, Kruidvat, Wibra en Jumbo is ook Albert Heijn buiten Nederland actief. Vorig jaar maart opende de eerste AH-vestiging de deuren bij onze zuidenburen. Tegen het eind van het jaar zijn dat er, als het goed is, al elf winkels. Ondanks de financiële crisis en de geduchte concurrentie van Belgische ketens als Delhaize en Koolruit... houdt Albert Heijn zich tot nu toe goed staande op de Belgische markt. En uh, daarom een werklunch vandaag met de general manager van Albert Heijn België... dat is Corné Mulders. Dag meneer Mulders, goedemiddag. Goedemiddag. Um, toch, hè, is België niet een garantie voor succes? Want er zijn ook ketens die uh, daar alweer de deuren hebben gesloten. Dixons, Claudia Streeter, Kijkshop. Waarom is Albert Heijn belgië proef? Nou, dat, we zijn begonnen, en, uh, zoals u zegt, anderhalf jaar geleden. En tot op heden gaat het, uh, gaat het hartstikke goed. En uh, reageren de klanten ongelooflijk enthousiast op, uh, op onze komst. Um, ja, ik denk dat het de combinatie is tussen de producten, de unieke Hollandse assortiment, de aanpassingen met het Belgische assortiment en de prijsstelling. Het is, uh, het is scherp en goed, goed geprijsd. U wordt, daar echt geprijsd. U, u wordt daar gezien als een prijsvechter, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. ja. Um, uh, en uh, ja, ze zijn toch benieuwd naar de producten blijkbaar die Albert Heijn in de schappen heeft staan en dat in een tijd van uh, teruglopend consumentenvertrouwen toch ook wel in België financiële crisis daar en nu toch dan toch ja, een deel van die Belgische markt veroverd dat is knap ja, nou dank u wel. Uh, daar werken we hard aan met elkaar, uh, iedere dag opnieuw. En, en ja, de klant is daar het, het uitgangspunt in, ons vertrekpunt. Dus we doen heel veel gesprekken met de klant of we op het goede spoor zitten of dat sortiment juist is uh, samengesteld. En tot op heden zijn ze daar uh, erg tevreden mee. Ja, maar u had in de financiële crisis ook nog een andere beslissing kunnen nemen, namelijk even wachten. Uh, toch koos u ervoor om juist op dit moment die kant op te gaan. Ja, kijk, zo'n beslissing de, de, de grens, dat is niet iets wat je eh, vandaag op morgen doet. Dat doe je wel overwogen, dat doe je ook niet voor één of twee jaar. Dat doe je voor eh, om daar eh, één keer de grens over te gaan, daar te blijven en proberen groot te worden. Um, ja, daar zijn we mee begonnen en dat, dat gaat gestaag. Ja, u zegt al, we hebben veel contact met de klanten, we willen graag weten hoe zij erover denken. Nou, uh, wij dachten ook, uh, we helpen een handje mee. We hebben onze verslag even Pieter Willemsen de grens over gestuurd naar de Albert Heijn in het Belgische Mol. Dat is net over de grens bij Eindhoven, Kijken waar hij mee terugkwam. Ik ben even gaan zitten aan de gezellige tafel naast het koffieapparaat. Voor hier lekker, midden in de winkel. Voor een lekker komje kopje te drinken. Dat is echt iets wat bij het winkelen hoort zo uh, op zoek? Ja, ik vind Nederlanders uh, veel verder zijn dan België. Want in België ga je maar in een winkel binnen en daar hebben ze dat helemaal niet. Maar uh, in Nederland, Albertijn is nu naar België gekomen. Dus de tiende winkel. Ik vind dat fijn. Ik vind het een mooie winkel. Het is toch wel een beetje anders dan in een uh, Vlaamse winkel. Ja, dat, uh, dat moet ik toegeven, ja. Een kopje koffie, maar is dat het enige wat er zo verschillend is? Uh, er zijn andere producten dan uh, in de Vlaamse supermarkten. En ja, het is, het is een mooie winkel ook, hè. Um, nu niet dat ik dat persoonlijk heel belangrijk vind, want ik ga ook heel graag in een Vlaamse winkel die helemaal niet zo mooier uitziet, maar waar ze heel veel producten hebben en goede producten. Maar hier, het is het toch aangenaam om ook hier eens een keertje te komen winkelen. Mooi, warm, gezellig. Zo echt Hollands, hè? <laughs> Met een kopje koffie. Bij uw oude supermarkt dan... Dan kon u niet gaan zitten, dan, dan stond u in een hoekje. Ja, dan stond ik gewoon in een hoekje moest ik erachter mee lopen. En dan dacht ik, oei, oei, en dan, ja, dan kan ik een koffie drinken of niks. En ik drink nogal eens graag rustig kom een komje koffie. Ja, ik vind het een uh, zeer mooie nette winkel. Uh, uitgebreide keuze. Het is, uh, het is wel in orde, ja. Dat mag gezegd worden. Ik vind toch wel dat hem net is. Mooi gerangschikt. Duidelijk. Vooral de fruit, de groenteuitstalling... Achter de ijskasten al de voorgesneden groentes. Niet te duur. Heel belangrijk. Wat ook gezellig is, je kunt hier een tasje koffie drinken. Maar ik moet nu wel toegeven, wij gaan soms ook de grens over, Lux Gestel, naar de, naar de Jumbo. Jumbo zal ook wel bekend zijn. En inderdaad, zoals je daarnet aanhaalde, uh, denk ik dat in de Jumbo de prijzen soms nog iets goedkoper zijn dan Albert Albertijn. Maar dan moet je gaan afwegen en naar ginds rijden of hier winkelen. Dan, uh, de, de olieproducten zijn ook niet meer goed gekomen, natuurlijk. Zelfs uh, nu kan eens echt de man zeggen, ik ga slecht rustig zitten. En de vrouw kan winkelen en kan nu een koffie, koffie drinken. Maar de Belse winkelen hebben dat helemaal niet. En daarmee zeg ik, ja, die winkelen van België, dat zijn stomkoppen, hè. De Nederlanders zijn veel beter, want eh, die zorgen nog voor de man voor nog koffie. <laughs> meneer, meneer Mulders, ik snap hoe u dat ja. Gedaan. Heeft. U geeft die Belgen gewoon een kop koffie en ze zijn tevreden. <laughs> nou, als het zo eenvoudig was. <laughs> maar het is, uh, nou, het is wel hartverwarmend. Wat die koffie voor ons wel symboliseert, ja. is dat we graag in het hart van, van zo'n buurt, van zo'n gemeenschap zitten. En die mensen ook de kans geven om elkaar te ontmoeten en even, even ook rust en rustmomenten hebben tijdens het winkel. Ja. Dus dat dat zo uitpakt en teruggegeven wordt, is wel heel mooi ja. om, te, heel om te ervaren. Toch even over dat imago hè, waar we net over hadden. In België toch bekend nu als een soort ja, prijsvechter. Terwijl in Nederland heeft Albert Heijn het imago van toch uh, ja, luxe en gemak. De klant is zelfs bereid om daar dan ietsje dieper voor in de buidel te tasten. Waarom dat verschil? Ja, dat, dat, dat, dat moeten denk ik eerder aan onze concurrent in België vragen. Wij, uh, wij zijn voor de, voor de Belgische markt inderdaad heel scherp geprijsd. Hollands geprijs noemen we dat. Um, en we brengen inderdaad die combinatie, uh, wat een Nederlandse klant van ons bekend is. Dat, dat kwalitatief innovatieve assortiment in een hele mooie winkelomgeving. En die combinatie maakt het denk ik uniek. Het is, uh, het is zeker niet alleen de prijs, want daar, daar win je het niet meer tegenwoordig mee. Maar die combinatie, ja, dat, is, dat maakt ons uniek. U hoorde het zojuist in de reportage. Ja, de topman van de dat is ook een grote supermarktketen daar. Uh, Dirk van den Bergen die heeft in een interview met De Standaard gezegd... dat hij niet erg onder de indruk is van Albert Heijn. Hij zegt in ieder geval, ik merk er niks van in mijn omzet. Of, of uh, is dat ook gewoon een beetje uh, bluf? Misschien. Ja, dat, dat, dat vind ik altijd heel erg lastig om uh, antwoord op te geven. Ik, be, ik ben er niet bij, ik weet ook niet wat in zijn hoofd omgaat. Ik kan me het voorstellen, hè, kijk, tien winkels op heel Vlaanderen is natuurlijk nog niet zoveel. Dus als je daar een keten als Del tegenover zet met honderden winkels, dan kan ik me voorstellen dat, voor, uh, uh, dat, het, dat het nog niet heel goed waarneembaar is. Maar wat wij in ieder geval merken is dat uh, mensen in grote getalen onze winkels komen en het erg goed doen. Uh, en daar, daar focussen en concentreren we ons maar op. En dat gaat prima, daar zijn nou. we heel tevreden mee. Nou was ik van het weekend even op de Itva en daar was die documentaire over de hele... Te zien, hè? ...die ook uh, nou ja, de grenzen overgaan, die waren bezig om Frankrijk te veroveren... ...maar uh, leggen dan niet alle uh, producten die we hier in Nederland kennen in de winkels, bijvoorbeeld kleding niet... ...om um, te zeggen, ja, Frankrijk is een beetje het centrum van de kleding natuurlijk, uh, rookworsten ook niet... Uh, ...is dat bij u ook het geval, is er is een ander aanbod uh, in België dan in Nederland? Ja, dat is, dat is uh, de, licht verschillend. Dus ongeveer 10% van het assortiment is aangepast aan, uh, aan de Vlaamse uh, behoeften van de klant. Uh, dus er zijn wat dingen toegevoegd. Uh, nou is het wel het hele bijzondere. Ook dat volgen wij van dag tot dag. Want als een klant niet kan vinden waar hij voor komt, dan, uh, dan komt hij zeker niet terug. Uh, en eigenlijk was in het begin, tot onze grote verrassing, uh, ja zaten we aan de goede koers. Maar de producten waar het eerst om gevraagd was, waren toch nog specifieke Nederlandse producten. Uh, zoals bijvoorbeeld schuddebuikjes. Dat is een van de eerste dingen. Die, die in grote getale groepen werd door klanten van, wil u alsjeblieft ook schuddenbuikjes toevoegen? Ja. Dus dat was wel heel grappig om waar te nemen. En uitgebreide versafdelingen, dat hoorden we net ook al een van die mevrouwen dat zeggen, dat is in België blijkbaar heel gebruikelijk. Ja, dat, is de, dat denk ik wel. Um, als u bij onze winkel in België bezoekt, dan, dan ziet u eigenlijk precies hetzelfde wat u in Nederland ziet. Dezelfde inrichting. Um, dus een heel groot versplein waar we beginnen met, uh, met die prachtige groenteafdeling. Maar in die versie hebben we ook wel een paar plusjes gedaan. We hebben het brood wat, uh, wat uh, vervlaamst. Hè, de boterhammen worden in België dunner gesneden dan in, uh, dan in Nederland. Ook de receptuur voor heel wat brood is, uh, is aangepast. Um, ook het, in het vlees hebben we wat aanpassingen gedaan, ook bij de kaas en de... En de en de snijwaarafdeling, de daily uh, charcuterie, zoals Belgen dat netjes zeggen. Mm -hmm. um, ja, daar hebben we wel wat toevoegingen gedaan. Ja. Zijn er eigenlijk producten in het Belgische assortiment die daar zo goed lopen... dat u overweegt om ze naar Nederland ook uh, te halen? Nou, de eerste, de eerste uh, uh, voorzichtige stappen hebben we al gezet en zijn terug in Nederland. Uh, de, de, misschien het meest iconische product dat je kunt voorstellen is mayonaise. Mel <laughs> Belgische mayonaise met een Belgische zuurere smaak. Die is wat zuurder dan in Nederland. In Nederland is de mayonaise over het algemeen wat zoeter. Uh, die hebben we inmiddels zelfs onder ons huismerk. Al zijn huismerk in Nederland uh, uh, verkopen we dat. Dus dat is wel een heel mooi, mooi voorbeeld daarvan. Ja. Ja. Nog even naar het personeel. Hè? Want uh, ja, daar, daar besteedt u ook veel zorg aan in Nederland. Uh, hoe is dat in België? Is, is dat een cultuurverschil? Of, of... Gaat dat uh, gewoon naadloos in elkaar over? Nee, dat is absoluut een cultuurverschil. Uh, uh, het, het is anders. Uh, kijk, als je, als je gooit en we beginnen met nul winkels. Inmiddels hebben we er uh, op dit moment tien. En de elfde komt er in week 49 aan, 5 december. Uh, ja, dan hebben we ook inmiddels een, een dikke 500 mensen in, uh, in dienst. En de vele daarvan hadden Albert Heijn eigenlijk nog nooit bezorgd. En gewisten goed wat het was. Uh, ja, en dan heb je heel wat te trainen en uit te leggen. En dat doe je toch op een iets andere manier dan, uh, dan met Nederlanders. Uh, Nederlanders zijn wat extra verte, wat opener, zeggen mm. wat ze denken. Ja, en dat is toch niet in iedere cultuur gangbaar. En, uh, en zo ook niet in Vlaanderen. Nee. En uh, bonuskaarten, hamsteren, zo kennen ze dat ook daar? Nou, uh, dat zijn we daar aan het introduceren. Dus de, die, uh, die formule elementen hebben we mee over de grens genomen. En dat verdiende wel wat uitleg. Want het woord hamsteren, ja, inmiddels in Nederland te begrip, maar als je dat tegen iemand vertelt die dat nog nooit gehoord heeft. dan is het niet het eerste wat je, dat je dat associeert met hele scherpe. Uh, goede acties in een supermarkt. Dus dat zijn wel woorden die even wat de toelichting uh, uh, nodig hadden. Ja, en de belangrijkste vraag is natuurlijk. de, de super enthousiaste, uitbundige supermarktmanager. die in jullie reclames voortdurend opduikt. gaat die België ook veroveren? Nou, die, die blijft vooral in Nederland. Uh, vooral in het begin omdat we nog geen landelijke dekking hebben. Dus op televisie zijn we nog niet. Dat zou echt te veel zijn. Uh, um, ja, en daarnaast is, is deze supermarkt met meneer Pieke... maar wel echt een, een symbool <laughs> ook van de Nederlandse cultuur. Ja. Dus ik weet niet of die daar de goede ambassadeur zou zijn. Misschien een Belgische equivalent. Die bent u misschien nog aan het zoeken, wie weet. Ja, dat is ook een beetje vroeg voor me. Ja. Wie weet, ja. Nou ja, ja, een beetje vroeg. U zegt, want aan het eind van het jaar moet de 11e winkel dus uh, daar uh, open gaan... Hè? Uh, Begin december zei u al. En wat is uiteindelijk het, het strevenaantal dan in België? Nou, voor, uh, voor dit jaar zou, uh, sluiten we het jaar of met 11. Uh, volgend jaar uh, willen we er zeker 10 winkels aan toevoegen. In uh, 2016 hebben we gezegd dat we ons richten op een getal van 50 winkels. Uh, maar ik, las, ik las ook op, ergens 200. Nou, dat is, dat is nooit een, een ambitie of een streefgetal geweest. Kijk, wat er na die 50 gebeurt, wie, wie het weet mag het zeggen. Um, dit is al ambitie genoeg voor de korte termijn, dus daar focussen we ons eerst maar even op. Ja, en dan gelijk uh, België door uh, naar Frankrijk bijvoorbeeld, of, of uh, staat dat nog niet in de planning? Nee, dat staat absoluut niet in de planning. De kansen zijn zo groot nog in Vlaanderen, daar hebben we nog zoveel te bewijzen en te veroveren, dat we uh, uh, eerst dit maar eens doen. En dat gewoon met een kop koffie, ongelooflijk zeg. <laughs> ja, uh, ja, goed, ja. Dank dat u even met ons wilde praten hierover. Corné, Mulders, verantwoordelijk dus voor de Albert Heijn in België. Dank u wel. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, dat is Ingrid Koning en die is bij de stichting Huis in Groningen. Een organisatie die onder meer jongeren opvangt. Zijn ze daar ook bang voor de eventuele aankomende bezuinigingen? En wat gebeurt er precies bij zo'n opvanghuis? Kom, ik neem je mee naar de keuken. Janna, jij bent eigenlijk de vliegende kiep van Stichting Huis. En ik ga de hele week met jou op pad. Waar ben ik nu? Dit is de Hoendiep Huis. Opvang voor jongvolwassenen. Onderdeel van Campus Diep. Raak eens even een kijkje in de keuken nemen. Er wordt hier druk gekookt door vrijwillige top. En eens even kijken wat er hier in de pannen zit. Wat zit er? En naast u staat ook een, een dame die hier woont. En die keert de hamburgers op met de, met de kaasschaaf. Ja, dat was uh, op aanraden van Ton zelf. Ja, dat heb ik al gezegd. Waarom moeten we weer zoeken? Vind je het prettig om hier te wonen? Uh, het, is, het is wel heel... Uh, nou, je hebt heel veel bewoners inderdaad, maar het is wel leuk wonen. Dat wel. Heel veel verschillende mensen, verschillende culturen. En uh, nou, die bij elkaar komen. Het is wel gezellig. Het kan wel een gekke huis worden, zeg maar. Dat wel. Lisa, wil je mij er aan Inmiddels zitten we aan tafel. en Naast me zit Patrick Bansma. Hij is sociaal-pedagogisch medewerker. Is het goed gekookt vanavond? Ja, het is lekker. In de keuken vertelde de kok me al dat er toch wel wordt gelet uh, op, het, op het geld. Uh, daar hebben jullie ook nog een speciaal plan voor bedacht. Wat houdt dat in? Uh, dat is in het weekend als de bewoners zelf hun eten moeten kopen. Dus zelf boodschappen moeten doen. Dan krijgen ze 70 euro mee en uh, doen daar de boodschappen van uh, voor het avondeten. En wat er overblijft komt in een speciaal potje. Dat is een uh, spaarpot voeding, uh, heet dat. En daar wordt uh, één keer in de nou, zoveel maanden wordt er iets leuks gedaan. We gaan we met z'n allen naar de bioscoop of uh, ander uitje. Dat uh, ja, laten we aan hun over. Dus dat doe je om ze bewust te laten worden van, van geld? Ja. En wat bied je ze hier behalve een slaapplek? Wat kunnen ze hier nog meer doen? Uh, ze krijgen begeleiding of ze kunnen begeleiding krijgen op het gebied van, uh, van wonen. Dus uh, alles wat daar mee te maken heeft, uh, simpelweg het aanleren van huishoudelijke taken uh, en nou ja, daarbij ook dus het, uh, het bereiden van de maaltijd. Uh, en verder uh, op financieel gebied uh, kunnen, ze, uh, kunnen ze hulp krijgen. Heb je al een kamer, Jeremy? Nee, ik had vorige week bij Oosterweg uh, iets, maar die prijs die werd ineens verhoogd. Dus ja, weg. Dus nog even verder zoeken. Ik heb het gevoel dat hier alles wel rijlt en zeilt. En als ik die vraag stel aan Anneke Veenstra, zij is eigenlijk de manager van dit huis en eigenlijk. Alle Trajecten in Groningen rondom jongvolwassenen en het wonen. En als ik aan de een vraag, zou, loopt het hier nu allemaal een beetje? Uh, we zijn tevreden op dit moment, maar uh, nooit voldoende tevreden. Ik denk uh, dat de problematiek voor jongvolwassenen dusdanig uh, groot is in een tijd van bezuinigen dat we toch moeten uh, blijven onze schouders te zetten. Maakt u zich zorgen over die bezuinigingen en, en in wat voor vorm? Nou, um, de maatschappelijke opvang is uh, voor volwassenen is. Structureel gefinancierd. Voor jongvolwassenen is dat nog niet aan de orde. Dus wij proberen hier in Groningen ook keer op keer de politiek duidelijk te maken dat het wel fijn is dat we ook structurele financiering krijgen. Het is nu vaak projectfinanciering met een kop in een staart. En dat is ieder jaar hard werken om uh, projecten op te zetten en te continueren. Dus je moet ieder jaar opnieuw weer een aanvraag doen? Uh, ja. En uh, soms dusdanig dat we projecten eerst weer stopzetten En dat er tussentijds een tijdelijke financiering komt. En wij teams ontmanteld hebben en vervolgens weer opnieuw beginnen met de implementatie van een vervolg op de trajecten. Hé hey, Rolo, mm, vertel eens dat verhaal. Dat verhaal? Dat, dat beschamende verhaal. Dat verhaal. Ik heb met iedereen gesproken. Janna heeft me aan iedereen voorgesteld. En wat gaan we nou morgen doen, Janna? <laughs> Wij gaan uh, op bezoek bij een deelnemer van mij. Morgenavond wordt dat, want hij werkt overdag. Hij uh, zit op dit moment in uh, Bibabon en staat op punt om zelfstandig te gaan wonen. Ingrid Koning bij Stichting Huis in Groningen. Morgen dus meer. Zometeen is het Stand.nl de stelling. Het is goed dat koffieshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat gaan we allemaal horen zometeen na het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Een hoge Israëlische functionaris heeft gezegd dat het besluit over een inval in de Gaza-strook met een dag is uitgesteld. in afwachting van de uitkomst van overleg vandaag in Cairo. Daaraan nemen Hamas, de Islamitische Jihad en Israël deel. Het overleg over een staakt het vuren staat onder leiding van het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst. Overheidsinstanties en deurwaarders stellen bij een beslag op loon of uitkering. de beslagvrije voet vaak te laag vast. Daardoor houden burgers te weinig geld over om van rond te komen. De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd... en ligt op minimaal 90 van het bijstandsniveau. De NAVO is het in principe eens geworden met Turkije... over de levering van Patriot-raketten, dat zegt Turkije. Ze worden opgesteld aan de grens met Syrië... om Turkije te beschermen tegen aanvallen met bijvoorbeeld portiergranaten. Duitsland zegt dat het een Turks verzoek om Patriots te sturen... welwillend zal behandelen. En dat zijn de hoofdpunten. AWB verkeersinformatie Korte files op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen... bij de Alfred Arkel, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag... voor Wassenaar, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl.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 De wietpas is volgens opstelte niet meer nodig... omdat de overlast door drugstoeristen is verminderd. Voor bezoekers van coffeeshops in het hele land geldt voortaan wel... dat ze moeten kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen. En dat is meteen het discussiepunt in Den Haag. Buitenlanders worden op deze manier nog steeds uit de coffeeshop geweerd. Is dat nieuwe beleid daarmee een neus of is het de enige manier om drugsoverlast tegen te gaan? Ik praat erover met Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Oskam. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Uh, hier komen ze, de keuzes. Ik ben benieuwd of Opstelten zijn eigen beleid snapt. Mee eens. Ja, hè? Zegt ja. u. Opstelten gooit een lastig dossier wel heel makkelijk over de schutting bij de gemeente. Mee eens. Ik droom van een Nederland zonder coffeeshops. Mee eens. En dan de stelling, en ik roep onze luisteraars ook om te reageren. Het is goed dat coffeeshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan het hekje standpunt. Meneer kan maar ook even die stelling voor u, voor de administratie ook maar even. Het is goed dat coffeeshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. Ja, dat vindt het CDA. Wij vinden dat drugsturisten niet naar Nederland moeten komen om drugs te kopen. En dat is de reden dat ze zich moeten kunnen legitimeren, kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen. Uh, ja, dus, dus eens op de stelling. Maar uh, uh, u was, dacht ik als CDA, uh, een van de, van de initiatiefnemers van die Wietpas. En die gaat dus van de baan. Ja, nou we houden niet zozeer vast aan die Wietpas. Die Wietpas was een middel om uh, ervoor te zorgen dat de buitenlanders uh, niet naar coffeeshops konden gaan... Als dat op een andere manier geregeld kan worden, dan uh, vinden wij dat ook goed. Ik denk alleen de, het idee wat uh, meneer Opstelten nu uh, uh, brengt dat je met een uittreksel uit het bevolkingsregister... wat je iedere drie maanden moet verversen... je bij de koffieshop kan melden... dat dat een moeilijk handhaafbaar middel is. En dat de gemeentes daar ook niet op zitten te wachten... dat de, de rijen bij de loketten staan om die uittreksels op te halen. En ik denk ook niet dat uh, softdrugsgebruikers dat zullen doen. Dus ik denk dat het moeilijk handhaafbaar is. Ja, maar goed, als ik dan de discussie over de afgelopen tijd... een beetje gevolgd heb, uh, dan denk ik van... Uh, voor- en tegenstanders kunnen hier volgens mij niet echt blij mee zijn. Want wat, wat voegt dit dan eigenlijk toe, dit nieuwe... Gezichtspunt. Nou ja, kijk, je ziet dat de minister vasthoudt aan het feit dat hij drugstoeristen wil weren. Aan de andere kant zet hij de deur uh, uh, open in die zin. Dat doet de minister niet, maar dat gaan de burgemeesters wel doen. Kijk, de minister heeft gezegd, alleen ingezetenen mogen uh, uh, kopen. Die mogen die koffieshops bezoeken. En ze moeten dat uh, aantonen door middel van dat uitdruksel uit het uh, bevolkingsregister. Hij legt de verantwoordelijkheid verder bij de gemeente neer. De lokale driehoek, dus de hoofdofficier, de korpschef en de burgemeester... die bepalen het beleid. En ik voel nu al aankomen dat Van der Laan gaat zeggen... nou ja, dan zullen we daar niet hoge prioriteit aangeven. Van der Laan is de burgemeester van Amsterdam... die al ja. de hele tijd heeft gezegd... van en dat en is met, met zijn pet op ook wel logisch misschien nog... Ja. want kijk maar eens hoeveel toeristen daar jaarlijks naartoe komen... naar Amsterdam en die dan allemaal toch wel even die koffieshop induiken. Nee nou, Klopt, een derde van het koffie, aantal koffieshops in Nederland zit in Amsterdam. Dus uh, Amsterdam heeft er ook commercieel gewin bij. Mensen komen ook speciaal naar Amsterdam, niet voor die koffieshops. In Amsterdam is het natuurlijk wat anders dan in uh, Zuid-Limburg. In Amsterdam bezoeken mensen uh, de stad en pakken zo'n koffieshop mee. Maar het mag dus niet, en ook in de nieuwe plannen van opstelling... Stelte, mag dat niet? En wat gaat er dan gebeuren? Een Engelsman die komt naar Nederland die denkt, kom, ik ga even een jointje roken. Die meldt zich bij die coffeeshop. Nou, grote kans dat die koffieshophouder zegt, Er wordt toch niet gecontroleerd. Dus kom maar binnen. En uh, hier heb je je joint en uh, reken maar af. Nou, dat is iets wat we niet willen. Um, als hij... Uh, zich aan de regels houdt, die koffershophouder... dan zal die Engelsman op straat uh, jonge jongens aanspreken... en zeggen, nou ja, gaan jullie maar kopen. En uh, hier heb je geld. Dus dan komt die straathandel, komt overlast... komt er uh, allerlei andere vormen van criminaliteit. Dus ja, wat mij betreft is het chaos. Ja. Uh, dus u bent het eigenlijk eens met Mark Jossemans... dat is de woordvoerder van de Vereniging van Officiële koffieshops in Maastricht. Die noemt dit een wassenneus. Ja. Eigenlijk wel, ja. ja. Ja, Hij was ook niet blij mee. Nee, ik zie één goed, goed puntje in dit uh, hele verhaal. is dat De minister heeft gezegd als het THC gehalte dat is het teer gehaald in, uh, in cannabis... Dat dat, als dat, uh, dat dat onder de 15 uh, moet zijn. En als het boven de 15 is, dan zal hij het op lijst 1... en dan wordt het een hard druk. Ja, er staan ook weer st strengere straffen op. Dus mm. dat is het enige wat wij goed van, uh, van dit ja. uh, plan vinden. Um, en, en nog even, want wat voor Amsterdam dus geldt... en Van der Laan heeft zich daar al over uitgesproken... maar dat zal toch ook voor andere burgemeesters gelden? Die zullen... Uh, Misschien zeggen van ja, wacht eens even, maar dan gaan we daar niet de hoogste prioriteit aan geven. De controle hierop. Dus laat het maar weer gewoon een beetje teruggaan naar de oude situatie. Ja, daar zijn wij bang voor. En dan, dan is de beer los. Want dan komt er weer allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Trekt dat met zich mee. Ik heb toevallig vorige week Abu Talib gesproken van Rotterdam, burgemeester van Rotterdam. En die zegt: nou, ik heb iets minder last van die toeristen. Maar ik heb weer meer last van overlast op straat. En hij overweegt bijvoorbeeld om de, om de sluitingstijden aan te passen. Nou, dat is natuurlijk ook een middel. Dat is op zich het mooie van dit systeem. Dat je lokaal kan variëren. En Wat heb je nodig in je stad om dat uh, uh, op een goede manier te ordenen. Maar uh, ja, ik ben toch bang dat het uh, op veel plaatsen, in ieder geval in Amsterdam... dat het gewoon uh, ja, allemaal wordt mm. toegelaten. Uh, de, de, de, een van de dingen was dus he, van de, de, de, de overlast op straat tegen te gaan. Maar is dat nou, want, want daar schermt de er zelf ook mee... is dat nou werkelijk uh, teruggelopen, hebt u het idee? Ja, die overlast niet. Wat ik, wat ik heb begrepen is dat uh, wat er in Zuid-Limburg is gebeurd... dat daar drugstoerisme uh, uh, minder is geworden. Daardoor is de overlast wel uh, wat minder geworden. Maar over het algemeen, ja... Uh, uh, als je die deur openzet, dan komen er natuurlijk mensen op af... die gaan kopen en die gaan op straat gebruiken. En uh, die, die, daar gaan de remmen los, zou ik maar zeggen. Dus, dus het levert altijd wel overlast op. Mm. Ja, maar goed, dat, dat had met die wietpas ook gebeurd. Want ik bedoel, dan, dan mogen die buitenlanders er nog steeds niet in... en die, nee. die gaan dan toch op straat kijken ja. of ze daar ergens uh, iets kunnen vinden. Kijk, we willen het gewoon niet aantrekkelijk maken. Het CDA is gewoon uh, tegen buitenlanders die hier drugs komen kopen. En we zijn ook tegen scholieren die uh, drugs uh, gaan kopen. En daarom vinden we bijvoorbeeld ook... dat die koffieshops uh, uh, niet in de buurt van scholen mogen mm. Maar dat is ook losgelaten, die 350 meter. Ja, sterker nog, het is uh, nog uh, slechter geworden. Als ik de brief van de minister goed lees... was in het verleden was het criterium 250 meter. Vervolgens hebben we met de Kamer afgesproken... dat het 350 meter moet worden. En ik heb opstelte er regelmatig uh, nog naar gevraagd... de laatste twee maanden. Toen heeft hij steeds gezegd... ik hou daar aan vast. 2014 ben ik je man en zorg ik dat, uh, dat die coffeeshops... op tenminste 350 meter uh, van, uh, van scholen zijn. Nu is het helemaal losgelaten. Dus ook die 250 meter. Dus in het slechtste geval zou je een koffieshop kunnen hebben naast een uh, school. Nou, is het natuurlijk wel zo dat het lokale bestuur... daar kan, kan er wel voor gaan liggen. Maar die gemeenten mogen, mogen dat nee, natuurlijk wel gaan bepalen. Nee, zeker. Maar de, de, kijk, je kan het beter centraal regelen. Dan is het ook maar gelijk duidelijk. Want anders dan krijg je toch weer die verschillen van... daar mag het wel, daar mag het niet. En ja, uh, ja de, dat is toch vrij, uh, vrij uh, arbeidsintensief ja. om dat te regelen. Even nog naar die overlast. Hè, want er is iemand die hier op onze site ook reageert. Die zegt volgens Opstelten is de Wietpas overbodig geworden... omdat de overlast door drugstoeristen is verminderd. Maar dat is dus niet waar. Meneer Opstelten zegt... Deze meneer of mevrouw, ik nodig u van harte uit... om een keer in de grensgemeente te komen kijken. Legaliseer de boel gewoon en hef er accijns op. Dat is ook nog eens een keer goed voor de staatskas. Ja, ja wij zijn er natuurlijk niet voor. Wat wij horen uit Limburg is dat het drugstoerisme... wel uh, minder is geworden. Dus dat het uh, En dat is ook wat uh, wat en schrijft. Dat het wel succesvol is geweest in, uh, in Zuid-Limburg. Ja, kijk, die wietpas dat was natuurlijk ook een beetje om, om je in te schrijven in zo'n uh, coffeeshop. En dat uh, is losgelaten, daar hebben we op zich niet zoveel problemen mee. Het is, het is op zich niet erg als iemand uit uh, Haarlem een keer in Groningen een joint koopt... als hij uh, in Nederland is... Want, uh, want dat zou met die WiPAS uh, niet hebben gekund... maar dat kan met dit nieuwe systeem bijvoorbeeld weer wel. Ja, ja dus uh, het wordt allemaal mobieler. Ja, dan kan je laten zien dat je gewoon in Nederland woont... en dan mag je dus ook in Haarlem je, je joint kopen als je in Groningen woont. Ja, ja, en het gaat dus niet alleen om Nederlanders. Hè? Het kan zijn dat iemand die bij het octrooibureau werkt... en de Franse nationaliteit heeft, of de Duitse nationaliteit... maar gewoon in Nederland woont, die mag dat ook gewoon doen. Hm. Nog even naar die overlast. Hè? Want Nine Kooyman van de SP hebben we vanmorgen gesproken. Die hebben een, een enquête gedaan onder politieagenten over allerlei zaken. Maar daar kwam ook dit naar voren. Gevolgen van de Wietpas. Uh, zij zegt de overgrote meerderheid van de agenten... ziet de illegale straathandel toenemen, waardoor de overlast op straat dus toeneemt. Straatdealers verkopen ook harddrugs... en verkopen uh, dat net zo makkelijk ook aan uh, jongeren. Uh, je zou nog kunnen zeggen... als je dan die coffeeshop uh, toelaat... Uh, dan, dan is dat allemaal toch iets meer gereguleerd. en is er wat meer controle op. Ja, dat denken mensen. Maar daar omheen zit een hele wereld van criminaliteit... en heel veel overlast. En uh, linksom of rechtsom... of je het nou uh, legaliseert en uh, die coffeeshops uh, uh, legaal maakt... het blijft toch zo dat het uh, uh, overlast met zich meebrengt... en dat de stap van softdrugs naar harddrugs wat groter is. En dat kan je natuurlijk niet in de koffieshop kopen. Dus maar goed, het brengt overlast met zich mee... omdat het nu zich voor een deel naar de straat verplaatst. Terwijl uh, eerder was dat gewoon in die en uh, Nou ja, uh, de, de, daar hoor je toch eigenlijk op het algemeen weinig problemen over. Ja, dat is niet zo hoor. Het is natuurlijk toch zo dat in die koffieshops wordt gebruikt. Daarna gaan de remmen los, gaan mensen naar buiten. En dan, uh, dan plassen ze op straat. Of ze, of ze schoppen tegen een spiegel van de auto aan. Of ze zijn wat luidruchtiger. En, en dus, dus wij denken dat bij die koffieshops dat er toch ook wel uh, uh, overlast is. Ook al wordt er in de koffieshop gebruikt. Maar je ziet natuurlijk ook dat mensen in de koffieshop halen. En vervolgens het mee uh, naar huis nemen of op straat gaan gebruiken. Mm, maar ja, dat gebeurt met alcohol ook bijvoorbeeld. En daar hebben we ook geen papiertje voor, voor bij de gemeente te halen. Dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Hè? Want waarom niet, maar goed, alcohol is al sinds jaar en uh, uh, mensen is, is, is dat uh, toegestaan. En uh, nou ja, goed, de, uh, dat uh, leidt ook tot verslaving en tot hersenbeschadiging. Maar goed, alcohol ja. uh, is toegestaan. Dus. Uh, goed, want, want het punt is natuurlijk van je kan zoiets afspreken, of het nou met de wietpas is of met dit, met dit andere systeem. Maar goed, er zijn agenten die moeten dat dan gaan controleren en, en die wil je ook graag op andere manieren misschien wel inzetten. Dus ja. wat is het belangrijker? Ja, nou ja, kijk, dat is het punt linksom of rechtsom bij dat uh, softdrugsbeleid. Moet je handhaven. Je zult daar streng in moeten zijn. Dat is wat Opstelte zegt. Ik ga er ook streng in zijn. We gaan handhaven. We gaan aanpakken. Maar ja, ons idee is dat dat toch te weinig gebeurt. Ook al omdat er te weinig politie is. Ze zijn vaak ziek. Ze zijn op cursus. En er zijn andere prioriteiten. En dat, ik snap dat heel goed. Maar wil je dit echt in toe toeroepen. Wil je dit echt goed reguleren. Dan zal je, uh, en dan gaat het niet alleen om die wietpas. Maar dan zal je echt als politie ook moeten handhaven. Um, het lijkt alsof de, uh, want ja, goed ze hebben zitten kaarten uitwisselen natuurlijk in, die, in, die, uh, in de coalitieonderhandelingen. Ja. Het lijkt alsof de PvdA die het dan binnen heeft gesleept, maar die hadden dan misschien toch iets meer, uh, ja daaronder moeten leggen dan, maar desnoods helemaal uh, de boel afschaffen. Maar het is een beetje onduidelijk. En u vreest ook voor chaos, hè? Ja, we komen van de regen in een drup. En uh, ik vrees inderdaad voor chaos. En ik heb uitgelegd hoe dat in Amsterdam gaat werken. Kijk, die Engelsman die gaat die koffieshop in. En die wordt of geweigerd of hij wordt toegestaan. Nou ja, goed, dan schiet je je doel voorbij als die wordt toegestaan. Wordt die geweigerd, dan, uh, dan duikt het de straat op. En dan zal de politie wat moeten doen. En als de politie niks doet, ja, dan uh, wordt uh, Amsterdam een soort walhalla. Een soort unique selling point voor softdrugs in Nederland. Hmm. En u zou het liefst willen dat die koffie shops helemaal verdwijnen. Dat, uh, dat zei u bij het begin ook van de keuzes. Maar dat is toch bijna uh, niet realistisch? Of, of, nee, ja, ben het ik, dat, dat, dat ben ik met dat... u eens hoor. Daar sluit ik mijn ogen ook niet voor. Ik bedoel, er is een markt voor. En er zijn natuurlijk mensen in Nederland die soft softdrugs willen gebruiken. Dus als het uiteindelijk goed gereguleerd wordt met kleine coffeeshops die beheersbaar zijn, waar geen reclame wordt gemaakt, waar kinderen niet worden toegelaten, waar alleen ingezetenen kunnen kopen... en waar ze spul verkopen wat deugt, dus onder die 15 procent... dan, dan uh, nou ja, kan ik daar mijn ogen wel enigszins voor sluiten. Goed. En we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u blijft meeluisteren en dan kom ik zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Um, eens even kijken naar de site, laat ik nog even verversen ook... want we hebben net die oproep nog gedaan. Wie weet dat er nog wat mensen bij zijn gekomen. En dat is het geval. Over de duizend intussen, 1062 om precies te zijn... hebben gereageerd op onze site... Uh, de percentages dan op die stelling: het is goed dat koffieshopbezoekers zich moeten blijven identificeren. 55% eens, 45% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Angelique uit Eindhoven. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Mijn zoon werkt zelf in een coffeeshop, Annex restaurant. Nou, het restaurant liep voortreffelijk. Daar kun je ook voortreffelijk eten. Maar sinds die wietpas is het personeelsbestand al meer dan twee derde gehalveerd. Nou trekt het weer een klein beetje aan. Maar er komen ook zakenmensen om alleen maar te eten. Maar die willen natuurlijk niet zijn eigen laten identificeren. Ja, maar ja. Dat is toch eigenlijk wel... <laughs> ik, ik was dus een keer in Amerika, daar waren de beste en de schoonste restaurants die in paaldansclubs. Maar dat is toch ook niet echt een gelegenheid waar je dan heen gaat per se om te eten. Uh, ik zou zeggen, als je dan wil eten, ga je toch niet per se direct naar een koffieshop. Nee, maar ja, je kan daar gewoon voor uh, niet al te veel geld, kun je daar gewoon heel goed eten. En mijn zoon die zegt zelf ook, mam, zegt die, het is gewoon verschrikkelijk. Want op elke hoek van de straat staat een dealer nou. Ja, ja. Dus die meneer zegt wel van, dat is niet waar, het is minder geworden, ja. nee. Hij ziet zelf dat het in de stad, in Tilburg, erger aan het worden ja. is. U, u wilt gewoon dat het echt gaat naar, naar de oude manier... dat je gewoon zo'n koffieshop binnen kan lopen en daar een joint kan bestellen. Of een, een lekker broodje bal misschien, want je kan er ook eten begrijp ik. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt even met Dick Hoogstra uit broekstra -Mouden. Dag nou ja, wat identificeren betreft... Uh, ...ik vind het een hele goede zaak als geïdentificeerd wordt... ...als er maar mee... Uh, komt dat het mensen zijn die onder de 18 dus geweigerd kunnen worden. Ik beloof zelf 30 jaar... ...dat, het, uh, dat de jeugd een probleem is, dat zal inderdaad best. Uh, ...geloof ik ook wel, dus dat is een heel goed middel... ...om daar mensen van onder de 18 mee te leren. Ten tweede, ik denk, ja, die meneer die bij u in de studio zit... ...dat hij op heel veel gebieden echt... Ja, dat is allemaal goed bedoeld omdat het een hele verkeerde voorstelling van zaken heeft... Uh -huh. Uh, ...de drug wordt op straat nog veel lager. Die is al veel lager. En waarom? Om het hele simpele feit, de coffeeshop... ...die krijgt een beetje de dood. De coffeeshop is een horeca aangelegenheid ...waar mensen het kunnen roken en halen. Ja. Maar op straat is het tegenwoordig datzelfde papje... ...wiet voor de helft van de prijs te krijgen. Als dat niet snel stapt, gaat het nog meer naar beneden... ...en ja, de coffeeshop ja. straks helemaal ja, Ach, okay. Dat moet je niet willen. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met David uit Amsterdam. Uh, ik werk zelf in de slavingszorg... En um, ik heb de gevolgen gezien van deze wietpas. En ik moet zeggen, het is echt verschrikkelijk geweest. Want alle, alle zegeningen die wij hebben gehad met de koffieshop, die zijn we eigenlijk hierdoor kwijtgeraakt. We hadden hier altijd een hele mooie strikte leeftijdsgrens van 18 jaar en die is gewoon weggegaan. Doordat meteen uh, ja, de straathandel het in één dag eigenlijk heeft overgenomen. Ik maar maar schrijf... Amsterdam, had die... Amsterdam had toch die wietpas helemaal niet, of wel? Nee, maar ik, ik ben zelf ook werkzaam in, in, in Maastricht geweest. Oké, oké. Dat hebben we daar ook van, van dichtbij na, uh, gezien. Uh, het tweede punt is de scheiding tussen softdrugs en andere middelen... is gewoon meteen weg. De straathandelhandelaar uh, maakt geen onderscheid... tussen cannabis en andere middelen. Uh, de, de, de, de, de, de criminelen... Uh, heb je de allergrootste uh, genoegen gedaan... door ze eigenlijk deze handel terug te geven. En we ook niet vergeten dat de volksgezondheidsrisico's van alcohol en tabak... ...vele, vele malen groter zijn dan die van cannabis. Ja. Ook de overlast die door alcohol wordt veroorzaakt... ...is zoveel groter dan door cannabis. Ja. En het is echt belachelijk dat we in dit land... ...zulke vrijheidsbeperkende maatregelen ja. treffen voor goed, cannabisgebruik... ...en no, dat voor nog... alcohol en tabak niet doen. Nog één ding, hè? die wietpas is dan van de baan, zegt de opstelte... ...maar goed, wat er nu voor terugkomt is, is totale chaos, zegt Peter Oskam. Heeft hij gelijk of niet? Ja, het is, het is gewoon een heel gek compromis. En um, ja, het, het, het is, het is, ja, we gaan gewoon lekker doormodderen. Mm. Oké, okay, dankjewel. Stan.nl, goedemiddag Ben ik aan de beurt? Ja. Oh, de Nijsbergen. Ja, ik ben ook. Ik was een paar jaar geleden in San Francisco. Daar heb ik mensen gesproken in een café. Want ik loop wel eens naar een café. En die gaan naar Amsterdam. Daar heb ik gesproken over... Uh, gaat u naar uh, Van Gogh Museum <laughs> of uh, Stedelijk Museum? <laughs> ja. Nee, ze gingen naar de koffshop. ja. En, uh, nou, dat wou ik eigenlijk even zeggen. Ja, maar, maar, maar moeten we dus die mensen nu dan straks gaan weigeren? Want dat is wat nu in de regel staat, in feite. Ja, dat moet, uh, ik, ik kan dat niet weigeren. Het, ik vind het ongelooflijk onzinnige plannen om dat allemaal zo te veranderen. Er is niks mis met koffie uh, shops. Nee, dank u wel. Stam NL, goedemiddag. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie, want het is gewoon een grasje uit de natuur. En bovendien vullen ze ook hun zakken ermee. Ik ben een deftige dame van 64 jaar. En ik loop nog regelmatig in het weekend een lekkere joint. Ze Echt ze het gewoon legaliseren, ja natuurlijk. Wat een onzin allemaal zegt. Nou, lijkt me gezellig bij u thuis. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Keus. Ik heb een uh, probleempje met identificatieplicht. Waarom hoef ik me in een café niet te identificeren? Waarom hoef ik als ik naar een kerk ga... me niet te identificeren? Dat zou de meneer van het CDA al aanspreken... Ik bedoel, van mij mogen ze alle kerk kerkgangers gaan registreren. Maar volgens mij is het in de kroeg toch wel zo? Nee, goed, ik weet niet hoe ik oud je, je bent. Ik kom niet te meer in de nee, kroeg, ik nee, 55. Nee, oké, Ik die mafke aan die bui vraagt van, laat nou, even <laughs> je identificatie bij bijzien. Of, of bij Albert Heijn als ik sigaartjes koop, even ja. identificeren. Nee, maar dan gebeurt het wel bij, bij kids waarvan ze denken die zijn niet helemaal 18. Als je het niet kan vertrouwen, kan ik me voorstellen dat je moet laten zien of je 18 bent. Maar om je naam en adres op te laten schrijven, wat gaat de overheid daarmee doen? Krijg mijn ziektekostenverzekeraar dat te zien? Mijn autoverzekeraar dat te zien? Met het CDA moet eens een keer ophouden met die deze beknullende maatregelen. Als ik een 06-nummer bel, komen ze dan de deur brengen. Wil het CDA dat dan? Hm. Ik wil dat het gelegaliseerd gaat worden. Ja. Laat de staat maar hen op kwekerijen maken. Laat de staat er maar belasting opheffen. We zitten in een economische crisis. We moeten 46 miljard bezuinigen. Omdat het CDA onder andere meegeholpen heeft, jarenlang. Om dit land aan de kloten te helpen. Laten we nou maar via de belasting dit gaan doen. Ik wil net een steentje bijdragen door een extra jointje op te steken. En ik raad de meneer van het CDA aan om eens in het weekend gewoon een stevige joint te steken... en die bijbel eens een keer in de vuilnisbak te flikken. Dank u wel, Nog, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was het eigenlijk uh, ja, vrijwel eens met uh, bijna alle sprekers voor mij. Ik zou denken dat als we hier uh, in Nederland zo aan de crisis zitten... en we daar nog misschien wat belastingcentjes op kunnen verdienen. Het is een hartstikke grote trekpleister voor Nederland, voor heel Nederland. Van zuid tot uh, noord, hè, sowieso Amsterdam en zo. Hmm. Ja, waarom niet? Ik, ja. Zeg, ik, vraag, ik vraag het maar af. Ja, nou ja, Volgens gezondheid, zegt de meneer van het CDA, overlast op straat. Uh, overlast doordat mensen uh, ja, een beetje de weg kwijtraken als een paar van die dingen oproken. Ja, dat snap ik. Maar eigenlijk, uh, als die meneer er zelf verstand van heeft... dan weet hij dat de mensen die buiten op straat uh, staan te plassen... dat meestal door de alcohol doen en van de jointjes juist meestal heel rustig worden. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Hey, goedemiddag, ik spreek met Adriaan nogmaals. Ik uh, wil er graag uh, ook wel dat ik het ook eens was met alle sprekers hiervoor. En uh, ja, dat meneer van, uh, van het CDA eigenlijk geen flauw benul heeft... wat voor effecten eigenlijk blowen op de, mens, uh, op de mens heeft. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Dat is eigenlijk het hele gebeuren met als je, als je THC binnenin je mm. krijgt. Mm. Oké, okay. dankjewel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik kom zelf uit Tilburg en uh, ik vind het een beetje onzin dat je met een volkingsregister uittreksel moet gaan identificeren. De identificatieplicht in Tilburg is 100%. Je komt de koffieshop niet in zonder geldig legitimatiebewijs te gebruiken. je telt niet eens meer mee tegenwoordig. Waarom zou je daar dan nog die extra maatregel bovenop moeten gooien? De coffeeshop die we in Nederland hebben... is iets waar mensen jarenlang voor gestreden hebben. En dat is gewoon prima. Je moet het houden zoals het eerst was en niet anders gaan doen. Maar jij vindt wel dus dat als je een coffeeshop binnenkomt... en je laat je Nederlandse paspoort zien, dan moet er geen probleem zijn. Maar wat, wat, wat doen we dan bijvoorbeeld in Amsterdam... met die toeristen die er allemaal naartoe komen? Nou ja, je, je moet sowieso gewoon zorgen dat de Nederlanders gewoon prima... Ik snap best dat mensen toeristen willen weren... Maar de Nederlander, om het zijn vrijheid te houden... om naar iedere koffieshop... vrij zonder... een of ander gek papiertje te kunnen gaan. En dat mensen die... in de koffieshop komen spiegelersgrafschuppen... is het meest raar wat ik ooit heb gehoord. Door drank vallen jaarlijks, jaarlijks vele doden... We blowen niet en ik vind het gewoon raar dat mensen daar zo over denken. Ja. Dankjewel uh, voor het uh, bellen en, uh, dat zeggen we tegen iedereen. Peter Oskam heeft meegeluisterd, Tweede Kamerlid voor het CDA. Uh, veel uh, rokers had ik het idee, uh, weinig onruststokers voorlopig uh, hier op de radio. Uh, maar reageert u eens op de kritiek met name van die mensen die dus vinden dat uh, die wietpas en ook eigenlijk de maatregelen die nu daarvan overblijven, dat dat eigenlijk ook van de baan moet? Ja, ja, volgens mij had ik met die 45% te maken die je net noemde. Um, ik snap het, die mensen die zeggen... wij willen graag uh, het houden bij het oude. Hè, gewoon naar de koffieshop kunnen we wanneer je wil. Niet te veel legitimeren, niet te veel gedoe. Ehm... Um, ik snap dat wel, maar de andere kant willen wij gewoon het drugstoerisme uh, uitbannen. Dat betekent dat je moet laten zien dat je in Nederland woont. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan via een wietpas, dat kan via een uittreksel uit het uh, bevolkingsregister. Dat kan ook nog op een andere manier. De minister heeft nu hiervoor gekozen. Ik vind dat ook geen uh, gelukkige oplossing, dat heb ik gezegd. Ik hoef ook niet per se aan die wietpas uh, vast te houden. Maar wij willen gewoon dat het uh, uh, daar waar uh, shops mogen bestaan, mm. dat het op een... Ordentelijke manier verloopt. ja. Maar deze mensen, uh, voor een deel uit de praktijk sprekend, had ik het idee. Uh, ja, gaaf, maar dat, dat doe ik ook. Nee, nee, ik... nee, <laughs> we, we, nou, ik weet hoeveel joints neemt u op dit weekend dan? Ik heb nog nooit een joint gehad, <laughs> okay. kan ik alvast zeggen. Ik, maar ik ben wel uh, politieagent geweest, officier van of justitie, kinderrechter, ja. rechter in Amsterdam, dus ik weet echt waar ik het ja. over heb. Nee, oké. Okay. Ja, nee, want, want ik bedoel, die mensen die zeggen allemaal van ja, uh, je verplaatst nu eigenlijk de, de handeling naar, naar buiten en uh, dat is wat, wat u ook niet wil. Nee, en dat betekent dus en dat zei ik net al, linksom of rechtsom, of je nou die koffieshops in stand laat... en je geeft het vrij of wat dan ook, je zult altijd moeten handhaven. Omdat het uh, uh, slecht is voor de volksgezondheid. Kinderen uh, spijbelen van school als ze, als ze drugs gebruiken, ook softdrugs. Uh, je kan een hersenbeschadiging oplopen, dat is ook meermalen aangetoond. Uh, en het geeft overlast. En het leidt heel makkelijk de stap van softdrugs naar harddrugs... Die is, uh, uh, hm. vrij klein. Toch, toch zei die meneer uit de verslavingszorg ook, hè. die heeft een tijdje dus in Maastricht meegelopen en die zegt, ja, uh, eigenlijk, eigenlijk was dat, is dat een heel slecht verhaal, die pas die geweest daar. Ja, uh, wij horen andere geluiden. Wij horen dus inderdaad van de politie... dat, dat het, het aantal drugstoeristen sterk is afgenomen. Sterker nog, we horen het ook van de branche, Want die zeggen, ja, we gaan er bijna aan failliet. Want die, kast, die, die mannen die uit Frankrijk en, en Duitsland en Engeland kwamen... die komen nu niet meer. Mm. Dus, dus um, um, zij, zij geven dat eigenlijk ook wel toe. Ja, uh, Nog even, iemand het stipte dat nog aan. Dat is eigenlijk een zijlijn in dit hele verhaal. Maar die zegt, ja, dan moet ik naar de gemeente zo'n zo, zo, zo, zo uittreksel vragen. Um, ja, en wat gebeurt er dan met die gegevens? Dat ik daar... Dus geregistreerd staan als uh, iemand die uh, wel eens een coffeeshop bezoekt? Nee, Worden dat... die gegevens naar de, naar de ja. verzekeraars doorgespeeld? Nee. Uh, dat, dat krijg je ook gelijk, die discussie. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken... want mensen, mensen zijn over het algemeen erg uh, wanend. Kijk, als je uitdruks uit bevolkingsregister haalt... zijn er twee mogelijkheden. Of je krijgt met geboorteplaats erbij of zonder geboorteplaats erbij. Hier is het niet nodig, omdat we eigenlijk willen weten waar woon je. Uh, het is niet mijn idee, het is trouwens het idee van opstelten, maar mm -hmm. goed. Ze kunnen dat dus vragen. Dat wordt niet geregistreerd bij de gemeente. Het wordt ook niet doorgespeeld. En de coffeeshophouders hebben ook niet een register... waarvan ze zeggen, nou, die heeft het gedaan wat ze aan de politie moeten geven... zodat de politie daar verder mee gaat. Dus het is alleen maar een controle door de koffieshophouder. die kijkt, woon je in Nederland dan mag je kopen, Tenzij je natuurlijk onder de 18 bent... want dat is natuurlijk ook een uh, punt. Hè? Ja. Minderjarigen mogen niet kopen. Uh, dus het is een controlemiddel ja. voor de koffieshophouder... maar er wordt verder niets geregistreerd en ook niks doorgespeeld. Ik neem aan dat u meneer opstelt u hier nog wel eens wat over gaat vragen... in de Kamer de komende tijd. Dank voor het nu, uh, voor het meedoen in Stam.nl Peter Oskam, Tweede kamer, de kamer, voor het CDA. Um, bijna... 1200 mensen gestemd nu. Is er is weinig veranderd in de percentages. 5, 54% is het eens. Met de stelling 46% oneens. Je kunt de hele middag blijven reageren op www.stand.nl. Thijs. Hallo. Hi. Als ik zeg Andy van der Meijden, wat zeg jij dan? Dan zeg ik uh, Andy van der Meijden. Die had heel veel auto's. Die had heel veel beesten. kameel. Die heeft heel veel dingen gedaan uh, waarvan ik het woord nu even niet zal noemen. Hij heeft ook een biografie. Ja. En daar komt hij over vertellen zometeen bij ons. Verder is de gast Marianne Moors. Hij is net terug uit uh, Colombia. Uh, nou ja, de besprekingen met de varkers zijn volop gaande. En we hebben ook een burgemeester zonder gemeentehuis. Oh. De eerste van ons land. Kijk aan. Nou, we gaan het allemaal horen zometeen na twee. Dit is de dag. Um, ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV, Europees Voetbal op Radio 1. Morgenavond in de Champions League. Hoekstra van Ajax, komt en wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Ajax, Borussia Dortmund. Dan schiet hij, ja. Hij schiet hem erin. De Champions League, morgenavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens Ster-reclameblokken direct op je tablet.